...wordt het zo'n 20 graden, maar vanuit het zuidwesten fikse buien. Dit was het... Zandvoort, Zandvoort heeft, het, heeft het al 20 jaar. En jij Kom, beleeft jij het. het. ZFM in 2010. Al 20 jaar live. ZFM. Met, Met nu het laatste uur.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 Even kijken hoor, ja, mijn vader die, die zit zeg maar, die, die, die koopt regelmatig partijen op voor, voor, voor ja, de handel waar hij in zit. Mm -hmm. uh, nou, en daar kwam hij een keer, liep je tegen een partijtje koffers aan. Nou goed, dat was uh, heb ik via Marktplaats aan de man gebracht. En uh, nou, dat was wel leuk. Nou, toen later kwam je bij een andere grote handel gewoon een restant koffers tegen. Nou, die hebben we toen, uh, toen opgekocht en uh, ja, ook weer aan de man gebracht via Marktplaats.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 ja, steeds beter en mooier aan het maken. Nou, ja, dat dus klinkt wel heel interessant. Je kan zo in ons uh, programma Zandvoortse Zaken. Ja, ja. Daar <laughs> nou, begint het ja, nu te veel op te dat lijken. Is, dat is voor de volgende keer dan. Uh. <laughs> maar dat is leuk om te weten. Het land, gezeten op de troon. Bergen buigen hier, de zee verheft haar stem voor de Allerhoogste Heer. Reizen Adonai, wanneer de zon opkomt, zodat zij ondergaat. Alle naties van de aard, alle heiligen aanbiedt Hij. Die is als Hij, de leeuw, maar ook het land, gezeten op de troon. Bergen buiten in, zekerheid het kaarsveld, voor de allerhoogste weer. De wanneer de zon opkomt, tot dan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 you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 Meer dan ooit Meer dan rijkdom Meer dan macht En meer dan schoonheid Van sterren in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 Roos, geplukt en weggegooid nam u de straat en dacht aan mij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 De linkse partijen noemen de plannen onevenwichtig, asociaal en slecht voor de economie. De vakbonden hebben voor zaterdag in Duitse steden demonstraties aangekondigd. De legendarische Witte Huis-correspondent Helen Thomas is met onmiddellijke ingang met pensioen gegaan. Aanleiding is de ophef die ontstond over de scherpe kritiek die de 89-jarige journalisten uitte op Israël. Vanwege de aanval op het hulpconvooi voor de Gaza-strook maanden ze de Israëliërs om op te donderen uit Palestina... Ook raden ze de Israëliërs aan om terug naar huis te gaan, naar bijvoorbeeld Polen, Duitsland of Amerika. Helen Thomas begon haar carrière als Washington-correspondent in 1960 toen ze de pasgekozen president Kennedy volgde. Sindsdien ondervroeg ze alle Amerikaanse presidenten, vaak op kritische wijze. In Gelderland en Overijssel kunnen vannacht de publieke radiozenders uitvallen. Vanaf één uur zijn er werkzaamheden aan de uitzendtorens in Markelo. Daardoor ontstaan er onderbrekingen in de doorgifte van radio 1, radio 2, 3FM en radio 4. Per zender kunnen de onderbrekingen meer dan een uur duren. Om zes uur de komende ochtend moeten de zenders weer overal te ontvangen zijn. Dan het weer. Vannacht plaatselijk kans op een mistbank. Overdag wordt het zo'n 20 graden, maar vanuit het zuidwesten fikse buien. Dit was het Zandvoort